Ze is vooral boos omdat het al een tijd bekend is dat het systeem niet werkt. Hennis Plasgaard vindt dat het gevoel voor urgentie omhoog moet. Ook de SP wil opheldering van opstelten. Kamerlid Van Raak benadrukt dat extra kosten voor automatisering niet ten koste mogen gaan van het aantal agenten op straat. De Libische Overgangsraad wil geen internationale troepenmacht in Libië. VN-chef Ban Ki-moon zei gisteren dat hij zo snel mogelijk hulpverleners zonder VN-mandaat naar Libië wil sturen. Die zouden de Libische bevolking moeten helpen. Maar volgens een VN-gezant zit de overgangsraad niet op buitenlandse militaire hulp te wachten. Ondertussen naderen opstandelingen steeds dichter de stad Sirte, het laatste Gaddafi-bolwerk.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 Ook wijst het hof erop dat Maleisië het VN-vluchtelingenverdrag niet heeft ondertekend. Air France KLM behoort tot de tien veiligste luchtvaartmaatschappijen ter wereld. Die conclusie trekt het Air Transport Rating Agency, een bedrijf dat gevestigd is in Genève. Het stelde voor het eerst een top 10 samen van veiligste luchtvaartmaatschappijen. Daarbij werd gekeken naar het aantal ongelukken, maar ook naar bijvoorbeeld het type vliegtuigen waarmee wordt gevlogen en naar de leeftijd van de toestellen. In de top 10 staan alleen maar Europese en Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen op één na. Japan Airlines. Het weer bewolkt in het noorden hier en daar een bui. In het zuiden droog met af en toe zon. Middagtemperatuur ongeveer 19 graden. Morgen zonniger en hogere temperaturen. En dit is de ANWB-verkeersinformatie met files op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen de knooppunten Rotterpolleplein en raastop nog drie kilometer. Op de Ring Amsterdam de A10 West richting Zaanstad. Tussen Sloten en Afwit en Muiden 4. En op de A12 Duitse grens richting Arnhem. Daar staat voor het knooppunt Waterberg nog drie kilometer. Luister, je hebt twee soorten managers. Managers die hun ideeën met anderen delen.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 Weet je wie er ook spreken? Ben Tigelaar en Roos Vonk. Uw mensen zijn dag en nacht bereikbaar. Maar weegt dat op tegen een burn-out? Toch nog meer overtuiging nodig? Jos Burger staat ook op het podium. Een gezond bedrijfsresultaat begint met een gezond bedrijf. Daarom geloven we bij Zilveren Kruis in gezond ondernemen. Eén bedrijfsbrede aanpak voor zorg, gezondheidsmanagement, verzuim en inkomen.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 Goedemorgen, het is bijna vijf minuten over negen. Saap heeft al een keer de publicatie van de cijfers uitgesteld en nu opnieuw. Wat is er aan de hand bij dat Zweeds-Nederlandse autoordrijf? Waarom komen de cijfers niet? Hoort u zo meer over? Eerst naar een inefficiënt politiesysteem. VVD en de SP willen actie van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie. De politietop weet nauwelijks hoe het zit met de door hun verstrekte wapenvergunningen. Bij navraag door de NOS blijkt driekwart van de korpsen niet te weten... hoeveel wapens burgers hebben en hoeveel thuiscontroles er zijn uitgevoerd. Volgens Tweede Kamerlid Ronald van Raak van de SP... had de zaak inmiddels toch wel op orde moeten zijn. We hebben afgesproken na het schietincidenten in Alphen aan de Rijn... dat alle wapenvergunningen opnieuw zouden worden bekeken... Maar de leiding bij de politie heeft dus geen overzicht en weet dus niet of dat daadwerkelijk is gebeurd. Ja, alleen um, hebben wij geconstateerd, na dat onderzoek, dat dat ook te maken heeft met het systeem waarmee de korpschefs moeten werken. Um, dat is eigenlijk niet uh, toegespitst um, op bijvoorbeeld het vergelijken van gegevens, van informatie. Precies, en, uh, maar dat die systemen zijn wel door diezelfde korpschefs ingevoerd. Die hebben een te simpel systeem gekocht in feite? Ja, er is een, een tijd lang veel politieke druk geweest op de korpschefs... maar vooral ook op de burgemeesters van de grote steden, de korpsbeheerders... om computersystemen in te voeren, omdat er anders een nationale politie zou komen. Dus de leiding van de politie en de burgemeesters van de grote steden... hebben willen bewijzen dat ze heel snel nationaal computersystemen konden invoeren. En dat is een ramp geworden. Uh, er zijn vele honderden uh, miljoenen uitgegeven. En die blijken nu weggegooid omdat we computersystemen hebben waar de politie niet mee kan werken. En dat heeft bijvoorbeeld ook grote gevolgen voor de aangifte van mensen. Maar bijvoorbeeld kan het ook grote gevolgen hebben voor de criminaliteitscijfers. De minister uh, opstelt en die presenteert regelmatig mooie criminaliteitscijfers. Maar ja, niemand weet of dat de werke werkelijkheid is. En heeft daarmee de politie onvoldoende kennis van dit soort zaken? Ja, en, en nu een vrij simpele vraag toch: of de politie een opdracht heeft uitgevoerd, namelijk te kijken naar alle wapenvergunningen, te kijken of mensen onterecht een wapenvergunning hebben en mogelijk mensen uh, gevaar lopen. Uh, we kunnen dus niet controleren of dat echt is gebeurd. Nee, en stel, stel dat het is gebeurd, dan weten we niet wat de resultaten van die controles zijn. Precies, nee. precies. Nou ja, en, en dit is dus uh, in abstractie in het groot... maar dat zijn problemen waar agenten elke dag bij elke aangifte mee te maken hebben. Ronald van Raak van de SP en ook VVD-kamerlid Janine Hennes-Plasgaard... wijt de problemen aan het nieuwe registratiesysteem.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 En dus zullen SP en VVD-minister Opstelten daarop aanspreken... en vragen om actie. Saab, ik zei het al, komt later vandaag toch met de halfjaarscijfers. Het Zweed-Nederlandse automobielbedrijf... stelde de publicatie van die cijfers afgelopen vrijdag uit. Ga maar eens even naar uh, Rolien Creton. Rolien, wanneer verwacht je ze? Nou, ze moeten vandaag komen. En er is wat onduidelijkheid wanneer. Eigenlijk was de bedoeling dat die halfjaarscijfers... Voor het openen van de beurs zouden komen. Nou, dat is dus duidelijk. Dat is niet gebeurd. Maar ze komen vandaag. Um, en zoals je zei, eigenlijk was het de bedoeling inderdaad dat ze afgelopen vrijdag al uh, naar buiten zou komen. Toen werd het uitgesteld. Er werd toen geen uitleg gegeven. Er werd gewoon gezegd: van ja, we zijn gewoon nog niet klaar. Maar het is natuurlijk duidelijk dat het te maken heeft met de, ja, de hoge druk. Uh, waar, waaronder Saab staat. en de grote uh, financiële problemen. Ja, berichten waren al, uh, ook eerder deze week, Rodin, dat er uh, eigenlijk nog geen geld is. Waarom niet? Want er waren toch deals gesloten? Ja, kijk, er zijn deals gesloten met de Chinezen. Die willen in Saab investeren, maar dat is op de langere termijn. En uh, die afspraken, uh, die moeten nog worden goedgekeurd door de Chinese overheid. Dus dat geld is er nog niet. En Saab heeft heel hard hier en nu geld nodig om die productie uh, in Trolhetten, de fabriek in Trolhetten, weer op gang te krijgen. Hm. Uh, die fabriek is de afgelopen half jaar vrijwel aan gesloten uh, dicht geweest. En Saab heeft zo'n uh, 17 miljoen euro nodig om alle toeleveranciers uh, te betalen en ook om het loon van de werknemers te betalen. Dus Saab heeft een acuut eh, geldprobleem. En ja, Muller is op dit moment heel hard op zoek naar een nieuwe investeerder. Hij zou volgens geruchten in gesprek zijn met een, een grote investeerder... die eh, zeg maar hier en nu eh, geld wil investeren. Ja, dan heb ik een beeld voor me van een Victor Muller... die nu nog druk aan het bellen is om, ja. om, ja, om geld te vinden. Het, het zou dus kunnen zijn dat die nabeurs... als de beurzen gesloten zijn, met het bericht moet komen... ja, ik heb geen geld... Ja, kijk, het is, het, het zal niet. Uh, ze zullen toch, uh, het zal, denk ik niet. Uh, van, hij zal niet vandaag uh, met de, de grote oplossing komen. Dat verwacht ik in ieder geval niet. Maar goed, uh, hij heeft eerder ook verrast, dus uh, ja. wie weet. Kijk, een andere noodgreep uh, die kan worden genomen is uitstel van betaling. Dat zou betekenen dat schuldeisers in ieder geval een, een, een tijdje op afstand worden gehouden. Maar dat betekent ook dat de leiding zou worden overgegeven aan een, ja, een externe bewindsvoerder. Dus dat zou echt een laatste redmiddel zijn. Ja, het is wel uh, het ene probleem na het andere. Is, is dit nu echt het randje van de afgrond? Ja, het, het staat gewoon heel, uh, ze staan echt heel slecht voor. En ik merk ook dat uh, mensen in Zweden eigenlijk... Uh, er weinig vertrouwen meer in hebben. Uh, ze hebben een beetje het idee van uh, ja, de, de kas wordt leeggeroofd... en dit, dit gaat niet meer goed. Maar goed, uh, Muller heeft ook eerder steeds weer verrast. Dus er zijn ook wel mensen in Zweden die daar nog op hopen. Olin Kreton over de toekomst van Sap, die er niet bepaald rooskleurig uitziet. Maar wie weet komt Muller nog met een oplossing. Ook nog maar eventjes naar Schiedam. Houdburgemeester burgemeester Verver van de stad... heeft het hele college in haar val meegesleept. Eén wethouder diende zijn ontslag afgelopen maandag al in. Tijdens de raadsvergadering gisteravond volgde de rest. De overige drie. Aanleiding is het vernietigende rapport over belangenverstrengeling, vriendjespolitiek en een angstcultuur op het stadhuis van Schiedam. Henrik willem -Hofs doet verslag van een zeer beladen gemeenteraadsvergadering. De fractie van de Partij van de Arbeid is verbeesterd en onthutst over de inhoud van het rapport. Bijltjesdag op het Schiedam stadhuis. In de raadzaal 12 politieke partijen op 35 zetels... Die partijen mogen eerst nog hun stevige kwalificaties uitspreken over het handelen van oud-burgemeester Verver, maar ook over het college. Ze hadden een hand moeten toeroepen aan het gedrag van de burgemeester. Dat is, blijkens dus de bevindingen van Bing, niet of nauwelijks gebeurd. Wilma's wil was wet. Een volle publieke tribune met aardig wat gewone Schiedammers. Dat is verbijsterend, echt waar. Ik bedoel, ook de raad die had in kunnen grijpen veel meer. Ik bedoel, het college zijn we het al over eens. Hè? Ik bedoel, en wat er allemaal gebeurd is, het wordt allemaal herhaald, we weten het. Maar als ingezetende van Schiedam, en Schiedam gaat mij zeer ter harte... Ik vind het doodzonde. We hebben zoveel te doen in Schiedam... En dit is uh, een smet. Dit is een enorme smet op Schiedam. En daar moeten we uit. Het lijkt moet... ook wel of er een beerput open gaat. Ja, het is ook een beerput. Het is een beerput. En het is veel erger als dat we hadden verwacht. Nou, dat hebben ook al vele mensen gezegd. Maar ik bedoel...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 Dit proces heeft heel veel slachtoffers. Zo voel ik me ook. Ik heb me het afgelopen jaar met hart en ziel ingezet voor de gemeente. En naar mijn gevoel ben ik nog niet klaar met mijn werk als wethouder. Maar de politieke realiteit is duidelijk. En voorzitter, ik kondig u ook dan aan dat ik u morgen een ontslagbrief doe toekomen. Meneer Houtkamp, voorzitter van het presidium, het langzittende raadslid in de Raad van Geschiedam... Is de chaos nu compleet of is dit het begin van schoonschip? Ik vind de chaos op zichzelf wel overzichtelijk, hoewel het natuurlijk wel zo lijkt. Maar dit is het, uh, het begin van een nieuwe weg voor het gemeentebestuur van Schiedam. Denkt u dat dit de enige juiste weg is? Er zal ook naar de organisatie gekeken moeten worden, met name naar het management. De, de voorbeeldmensen in de organisatie die aan de slag moeten met die organisatie zijn ook belangrijk. Want hoe diep zit die angstcultuur? Nou, ik denk dat dat uh, vrij diep zit in de organisatie, niet overal even sterk... Maar op een aantal punten, met name hier in het stadskantoor, is dat wel te vinden. En denkt u dat het lang zal duren voordat ja, Schiedam weer iets op kan bouwen? Ja, dat gaat wel tijd kosten. Maar ik denk, wat ik al zeg, als je nieuwe mensen hebt die het voorbeeld geven, daar ook aan willen werken... en de ruimte geven, wat de burgemeester ook zegt, aan de medewerkers... dan zou het nog wel eens sneller kunnen gaan dan je zou verwachten. Maar ja, een jaar ben je zo bezig natuurlijk. Schiedam verdient veel beter die leuke, fantastische stad waar ik graag in woon... Maar dit wil ik niet meer meemaken. Ja, toch is het nog niet afgelopen. Want de enige bestuurder in Schiedam die er nu nog zit... is waarnemend burgemeester Leemhuis Stout. Maar ook haar relatie met oud burgemeester Verver... kwam ter sprake gisteravond. Goed, de gemeenteraad wil haar in de gelegenheid stellen... om de rust terug te brengen op het stadhuis. Straks uh, uh, professor Hans van den Heuvel... hebben we ook gesproken vanochtend... hoogleraar integriteit verbonden aan de Vrije Universiteit. En die zei... Uh, wat daar gebeurd is in Schiedam... dat is een klassiek gevalletje van belangenverstrengeling. Nou waren er al problemen met de zenders... zodat u radio moeilijk kunt ontvangen, waaronder Radio 1. En nu is het ook nog lastig om ons via internet te beluisteren. Meer zenders hebben daar last van, zowel radio als televisie als internetsites. De Nederlands publieke omroep kampt met een computerstoring. Daardoor kan bijvoorbeeld het nieuws op de NOS-site, nos.nl, niet verversd worden. We zijn nog aan het uitzoeken waaraan het ligt. U hoort daar meer over, zodra we daar meer over weten. Er wordt in ieder geval aan gewerkt. Voor wie het wel kan horen... De Verkeersinformatie bij de ANWB, John Hoka. Met nog twee files, één op de A9 richting Amstelveen. Nog drie kilometer tussen de knooppunten Rotterpolleplein en Raasdorp. En nog een korte file op de Ringweg Amsterdam, de A10 West richting Zaanstad. Daar staat tussen Sloten en Slotenmeer nog twee kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Bent u daar? Hoop ik. 17 minuten over negen. U luistert naar het NOS Radio 1-journaal. In Libië hebben de opstandelingen een ultimatum gesteld aan familieleden van Gaddafi. Ze hebben tot zaterdag om zich over te geven. Anders zullen ze de plaats zeer te aanvallen. Het laatste bolwerk dat nog in handen is van Gaddafi-strijders. Een van de zoons van Gaddafi, Saadi, zou zich hebben gemeld bij de opstandelingen. Waar hij of zijn vader nu zit, is nog altijd onbekend. Correspondent Thomas Edbring vertrekt vandaag uit Libië... en hij verwacht dat hij dat probleemloos zal doen.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 Ja, ik denk dat dat wel een heel, heel, heel belangrijk punt is. Uh, iedereen, uh, ja, stelt hier de burgers van Seerte gelijk natuurlijk aan aan, zou maar zeggen, het leger van Seerte. Iedereen, iedereen zegt van ja, de mensen in die stad, maar ook gadafi aanhangers. En het wordt een belangrijke test ook voor het rebellenleger. leger. Uh, hoe ze gaan gedragen. De hele wereld kijkt natuurlijk mee. Uh,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 dat het inderdaad niet meer nodig is. Maar aan de andere kant, uh, ja, die stad Sierden is nog niet gevallen. En er zijn ook dus door het hele land nog wel kleine plekjes met pro-Gaddafi-aanhangers. De rebellen hebben natuurlijk heel veel gehad aan de luchtsteun van, uh, van de, van de NAVO. En daarom, uh, daarom zullen ze daar ook nog wel even uh, gebruik van willen maken. Er is bijvoorbeeld als de stad Sheppa in het, uh, in, het, in het zuiden van het land. Dat is ook bekend als belangrijk, Gaddafi-volwerk. Ja, dat, dat is dan natuurlijk een plek waar de NAVO uh, wellicht ook zou kunnen gaan bombarderen.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 Thomas Erdbrink vanuit Libië en nu het in, Libië, in Tripoli, ook in heel Libië, maar vooral ook in Tripoli, rustiger is, zoeken familieleden van politieke gevangenen nog steeds naar hun geliefden. Afgelopen week kwam onverwacht een eind aan hun gevangenschap. Bijvoorbeeld in de Abu Salim-gevangenis in Tripoli. Tientallen en mogelijk zelfs honderden gevangenen zijn nog altijd spoorloos. Het is onbekend wat er met hen is gebeurd. Volgens onbevestigde berichten hebben Gaddafi-aanhangers... vlak voordat de opstandelingen kwamen het vuur op ze geopend. Verslaggeefster van Al Jazeera ging met een van hen... van een van die voormalige gevangenen, terug naar de gevangenis. Red shirts, political prisoners who were on death row, were forced to wear in Abu Salim prison. Muhadin, een van de voormalige gevangenen, laat de rode overal zien die hij moest dragen in de dode cel. Nooit kreeg iemand een rechtszaak, vertelt hij. Ze werden gewoon geëxecuteerd. Hij is een ex-generaal van het Libische leger, maar hij weigerde te vechten tegen de opstandelingen. In juni werd hij gearresteerd. Elke keer dat de deur openging, dachten we dat we doodgeschoten zouden worden, vertelt hij. Honderden werden hier geëxecuteerd. Ik dacht dat ik de volgende zou zijn. Maar toen kwamen de opstandelingen. Vanuit dit raam hoorden we de bombardementen. Is er iemand binnen, werd er geroepen door mannen met machinegeweren. Ze braken de sloten en lieten ons vrij. broke the locks en let us out. People had told my wife and children: Mijn vrouw en kinderen hadden gehoord dat ik was gearresteerd. Ze dachten dat ik dood was. Ik kwam thuis en zag mijn kinderen weer, zegt hij geëmotioneerd. Er waren tranen van geluk. Onbeschrijfelijk geluk. Het was indescribable geluk. Andere families zoeken nog steeds naar vermiste gevangenen. Niemand weet waar ze zijn, vertelt een van hen. zijn ze geëxecuteerd of verbrand? Volgens bronnen zouden aanhangers van Gaddafi vlak daarvoor 170 gevangenen hebben vermoord, waarna ze op de vlucht sloegen. Maar iemand probeert de waarheid te laten verdwijnen. Een grote stapel documenten in de gevangenis is in brand gestoken. Are the of Abu Salim de geheimen van de Abu Salim gevangenis zullen misschien nooit meer boven tafel komen. Het is zes minuten voor half tien uur, luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Um, we gaan door naar groene auto's, want duidelijkheid voor de rijders van CO2-zuinige leaseauto's. Daar gaat het om. Staatssecretaris Wekers heeft nu verteld hoe het de komende tijd verder gaat met het belastingvoordeel... dat de rijders van dit soort auto's genieten. Paul de Waal van branchevereniging BOVAG uh, in de uitzending. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gaat er gebeuren? Nou, wat we al wisten was dat euh, de normen zullen worden aangescherpt. Dat is logisch, want de techniek schrijft voort. Wat we nog niet wisten was hoe de overgangsperiode eruit zou zien. En Wekers heeft in Autoweek gezegd dat euh, als je nu een leaseauto rijdt... dan blijft het tarief, het lage tarief waar je dan voor gekozen hebt... dat blijft gelden totdat de auto van eigenaar verandert. Dus per saldo als jouw lease termijn afloopt. Als je vanaf euh, juli 2012 een leaseauto... Uh, uitkiest, dan weet je dat uh, die bijtellingscategorie die je gekozen hebt, bijvoorbeeld 14 of 20 procent, dat die voor een normale lease termijn zal gelden. En wat dat precies is, dat maakt hij op principe bekend, maar dat zal wel vier of misschien wel vijf jaar worden. Dus hij heeft uh, voor de zakelijke rijder meer duidelijkheid uh, geschapen vandaag. Het belangrijkste is dat de onzekerheid weg is, dus meneer De Waal. We wisten al van dat wij aanscherpen. We weten ook wat er gebeurt met de MRB voor de, voor de particuliere auto's en dergelijke. Hij heeft met name nu voor de zakelijke rijder duidelijkheid verschaft. Want? De onrust was groot? Nee hoor, maar ja, het is altijd vervelend als je niet weet... Uh, Hoe lang je nog van 14% bijtelling kan genieten uh, terwijl je daarvoor gekozen hebt. En uh, ja, als, dan, uh, als dat nog maar twee jaar is en je hebt gecalculeerd met vier, is dat, is dat vervelend. En uh, uh, bekers heeft al gezegd ik zal dat redelijk, uh, redelijk oplossen. En dat heeft hij nu ook uh, gedaan. Wat ook nog wat onduidelijkheid over de oldtimers. Hè? Tot vorig jaar was er um, nog een uitzonderingspositie voor mensen met een auto van 25 jaar en ouder. Um, werd toen vastgezet op een datum. Heeft Wekers ja. daar nu ook andere plannen voor? Nee, de PVV heeft daar andere plannen voor. Die hebben gezegd, uh, wij willen eigenlijk weer terug naar dat regime... waarbij je vanaf 25 jaar geen wegenbelasting meer betaalt. Dan heb je al 25 jaar wegenbelasting betaald, dat is wel welletjes. En Wekers heeft in het interview gezegd dat hij dat wel een sympathiek idee vindt. Dat hij er niet zelf aan begint. Maar als de PVV een kamermeerderheid weet te creëren... dan uh, zal hij dat zeker uitvoeren, omdat hij eigenlijk... Het principe deelt, na 25 jaar is het wel mooi geweest met belastingbetalen voor auto's. Over hoeveel um, automobilisten hebben we het eigenlijk... die op toch ogenblik rondrijden in die um, milieuvriendelijkere auto's? Um, nou, dat, dat, is een, uh, dat is een groeiend uh, aantal. Um, als ik even kijk naar het, de totale markt uh, tot juni... dan zijn er uh, 328.000 uh, auto's uh, verkocht. En daarvan waren er um, 117.000 die in de laagste uitstootcategorie vielen en uh, 106.000 die in de ene laagste uitstootcategorie uh, bevonden. Dus dat was twee derde van de nieuwverkoop. Ja, en, en nu dat die onduidelijkheid weg is, verwacht u dat de verkoper nog aan gaan trekken, dat er dus meer van dit soort auto's op de weg komen nog? Nou, het is nog steeds aantrekkelijk, zowel om er een te kopen als er een te leasen. En je weet waar je aan toe bent. Ja. Dus um, ja, dat is voor de calculerende burger zal het zeker nog aantrekkelijk zijn om uh, te kiezen. Kijk, Wekers heeft ingegrepen omdat hij zegt, ik, als ik nu niks doe, dan sponsor ik over uh, vijf uh, of tien jaar sponsor ik 60% van het wagenpark. En dat is ja. niet de bedoeling van stimulering. En hij wil terug naar 10, 12%. En daar zet hij nu op in. En dat vinden wij ook heel redelijk. Je moet de kopgroep uh, subsidiëren en niet de middenmoot. Goed, hartelijk dank Paul de Waal van de branchevereniging BOVAG voor uw uitleg. Goedemorgen. Um, Marcel gaf eerder al nou even aan deze ochtend dat er wat problemen uh, zijn met de websites van de publieke omroep. En dus ook met die uh, van de NOS. Um, kon radio niet goed beluisteren via internet bijvoorbeeld. Nou dat is inmiddels, zegt een woordvoerder van de NPO, uh, zojuist tegen ons uh, opgelost. Er was een storing. Um, kunt deze uitzending straks integraal terugluisteren. Als u iets gemist heeft via NOS.nl, dat zou het trouwens sowieso kunnen. Hè, want uh, het is nog steeds niet opgelost, de problemen rond de FM-ontvangst. Uh, we krijgen daar ook veel klachten over. Nog altijd dat we niet goed te horen zijn. Ik verwijs u dan graag even naar uh, bijvoorbeeld de website radio1.nl. Uh, daar staat veel informatie aan de rechterkant... over hoe u ons dan wel kunt ontvangen. Bijvoorbeeld via 648 AM, 648 AM. Het is even wennen, maar het kan wel. En uh, wij gaan gauw door naar de collega's. Goedemorgen. Dag Lara, goeiemorgen. Nou, wij hebben een boot gekocht, gaan de zee op en gaan daarvan uit uitzenden. Dan misschien dat dat dan <laughs> beter gaat. Ja, oh. Goed. Zullen we dat doen? Echt gewoon. Lijkt me gezellig. Ja. Gisteren. Lara, berichten we over de gebrekkige kennis van de medische apparatuur... bij artsen en verpleegkundigen. Vandaag gaan we daarop door. De VVD vindt dat de zorgsector deze situatie veel te lang laat voortduren... en wil dat er onmiddellijk actie wordt ondernomen. Er zijn artsen die niet weten hoe de medische apparatuur werkt... waarmee ze bijvoorbeeld mensen openregen. Nederlandse bedrijven die legaal zaken doen met Iran... worden toch gedwarsboomd door de Verenigde Staten. En uh, moeders opgelet, vaders zijn hele goede opvoeders. Ze doen het alleen anders. En, uh, <laughs> en, hun rol, mee. en hun rol is veel groter op de opvoeding dan moeders vaak denken. Daarover gaat Goedemorgen Nederland. Dat Naar Na het nieuws, ja, zit zit instemmend te knikken. Jongen, hier kan ik het vertellen. <laughs> het nieuws, Radio 1, het NOS journaal.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 en hoe het met de controles op de vergunning is gesteld. VVD-tweede kamerlid Hennis Plasgaard... wil dat haar partijgenoot partijgenootminister Opstelte... zo snel mogelijk met de korpschefs gaat praten. En de Universiteit Maastricht krijgt een bijzonder hoogleraar taalkultuur. De leerstoel wordt bekleed door taalwetenschapper Leonie Kornips. Ze zal in de komende vier jaar onderzoek doen naar de Limburgse identiteit... aan de hand van de verschillende dialecten die er in Limburg worden gesproken. Dat is over de hoofdpunten van het nieuws.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 Sven Kokkelman. Gebrekkige kennis, werking medische apparatuur bij artsen moet per direct worden aangepakt. Vindt de VVD. Londen maakt de rekening op van de rellen en de plunderingen. De Verenigde Staten dwarsbomen, legale Nederlandse handel met Iran. En het ochtendhumeur van Koos Postema. Het is bijna twee over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen, Nederland. Harm <tieden> van, van Attenveld is vanochtend in Gelders Woude. In een weiland met een man met een jachtgeweer. die zoveel ganzen schiet dat hij zich geen raad weet met de ganzenboutjes. Zijn oplossing? Subsidie. Denk ze maar langs. Reacties en vragen kunt u kwijt op. Artsen en verpleegkundigen die de werking van medische apparatuur niet begrijpen, waardoor er levensgevaarlijke situaties voor patiënten ontstaan en zelfs onnodige doden vallen, is onacceptabel, zegt de twee VVD Tweede Kamerfractie bij monden van Kamerlid Anne Mulder. De tijd van praten en onderzoeken is voorbij. Het is tijd voor actie, meneer Mulder. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat dacht u toen u gisteren in deze uitzending hoorde dat de expertgroep Medische Technologie concludeerde dat veel medische apparatuur uh, niet goed wordt bediend door artsen? Het ja, is onbestaanbaar hè? dat een arts niet weet hoe de apparatuur werkt, waar hij mee werkt. Het gaat om de gezondheid van mensen, het gaat om mensenlevens... Dat is de core business van een arts. Mensen beter maken, Nou, dan mag je tenminste verwachten. En dan zeg ik het nog mild dat een arts precies weet hoe zijn apparatuur werkt. Ja, we spraken gisteren met Bart Verkerken, die is hoogleraar Biomedische Productontwikkeling en voorzitter van die expertgroep Medische Technologie. Die zegt dat de Inspectie voor de Gezondheidszorg ermee bezig is en dat artsen in zogenaamde skill labs kunnen oefenen op ingewikkelde apparatuur. Even kijken wat hij zei gisteren. Je kunt als arts kiezen of je een uur in de skills lab gaat oefenen of dat je toch maar even naar je patiënt gaat kijken of toch maar even je administratie gaat bijwerken. En heel vaak kiezen ze dan voor die laatste twee opties. Ja, met andere woorden, hij doet het gewoon niet. Wat doet u met een piloot die een nieuw toestel te vliegen krijgt... en zegt, ik heb geen zin in de opleiding, ik weet echt hoe een stuurknuppel werkt? Kijk, het, ja, ik heb dat ook gisteren gezegd. Een piloot en een arts, lijken lijkt op elkaar. Ze gaan allebei over mensenlevens. Het verschil alleen is dat de piloot in het vliegtuig zelf zit. Dus die piloot heeft er zelf ontzettend belang bij... dat zijn vliegtuig het goed doet, want hij stort zelf... Ook neer En voor een arts, en ik ga ervan uit dat de artsen het beste voor hebben met hun patiënt... is die allerlaatste prikkel dat hij zelf het slachtoffer is, is er niet. Nee. Nou, inspecteer, nou uh, concludeerde de Inspectie voor de Gezondheidszorg al in 2008... dat jaarlijks tientallen patiënten overlijden door verkeerd gebruik van apparatuur. Het is nu drie jaar later, 2011, en er is nog niks gebeurd. Nou, het is zelfs drieënhalf jaar later, want dat is geconstateerd in het voorjaar van 2008. Er is toen een plan van aanpak uh, opgesteld... De inspectie gezondheidszorg uh, is daar achteraan, maar het duurt allemaal zo verschrikkelijk lang, 3,5 jaar. Ja, hoe kan dat? Ja, hoe kan dat? Uh, blijkbaar duurt het lang om, erachter, om, ja, om, om die mentaliteit te, te veranderen, om daar achteraan te zitten. Maar het is, bedoel, als er tien, jaarlijks tientallen onnodige doden vallen, omdat artsen en verpleegkundigen niet weten hoe ze met de apparatuur moeten omgaan, dan zou ik zeggen, trek aan de bel, dat moet binnen een paar maanden afgelopen zijn. Ja, zo zit ik er ook in. Het is zelfs nog erger. Er vallen in Nederland 2000 vermij vermijdbare doden. Er gaan 40.000 mensen per jaar het ziekenhuis met schade die ze hebben opgelopen in het ziekenhuis. De vorige minister wilde die aantallen halveren. Dat is niet gelukt. Deze minister wil dat ook doen. En wij gaan als Kamerfractie daar ontzettend achteraan jagen de komende weken, maanden en jaren, totdat het is opgelost. Ja. Maar blijkbaar moet het allemaal langzaam. Wat? Maar ik kan er niet bij. Als arts wil je toch weten hoe je appara apparaat werkt? Dat lijkt me. Ja. Dus we, ik zal hier Kamervragen over stellen van mevrouw de minister, dat is minister Schippers. Hoe staat het nu met dat plan van aanpak? Gaan we die resultaten nou ook bereiken zodat er gewoon minder mensen doodgaan in de ziekenhuizen? Vermijdbare ja. doden terugdringen. Ja. Maar waarom is er geen verplichte test bijvoorbeeld of een verplicht examen dat artsen met nieuwe apparatuur moeten doen? Een piloot moet ook een vliegcursus ja. met goed gevolg afleggen... en zijn en en vlieguren maken, anders raakt hij zijn brevet ja. kwijt. In dat plan van aanpak is dat bij de beroepsgroep neergelegd... van u bent verantwoordelijk voor het opleidingsniveau van uw mensen. Doe dat dan ook. We hebben als uh, fractie erop aangedrongen... ik zat toen nog niet in de Kamer, maar dat heeft de VVD gedaan... Leg dit soort zaken nou vast in, in de wet. Ja. Nou, als het blijkt dat het nu niet werkt... dan moeten we misschien maar dat vast gaan leggen in de wet... dat uh, artsen verplicht een opleiding moeten volgen... als ze dat zelf niet kunnen. En als ze dat niet doen? dan uh, geen bevoegdheid als arts. Dan kun je zeggen van, u bent niet goed opgeleid. Het is onverantwoord als u patiënten onder het mes krijgt. Dus u mag uw werk niet uitoefenen. Dat nee. is de, het uiterste wat je kan doen. Ja, met andere woorden, u vindt, je moet die opleiding volgen... je moet die cursus volgen, ja. je moet weten met welke apparatuur je werkt... en anders dan word je gewoon geschorst als arts. Het, het is onbestaanbaar als artsen niet weten hoe hun spullen werken. Nee. Goed, um, maar goed, dit roept u uh, en de inspectie heeft het ook geconstateerd. En we zijn inmiddels 3,5 jaar verder, u zegt dat net zelf. Um, ho Hoe lang moeten we nog wachten voordat we met een gerust hart het ziekenhuis in kunnen gaan weer? Ja, het liefst heb ik dat uh, morgen. Maar blijkbaar draait het ontzettend langzaam. En dat betekent voor mij als Kamerlid dat ik als een pitboel mijn, tan mijn tanden erin moet zetten. En gewoon niet meer los moet laten zolang ik in de kamer zit totdat dit wordt opgelost. Ja, hoeveel, uh, tijd, hoeveel tijd denkt u dat het kost? De minister wil... In deze periode, dus binnen vier jaar... het aantal vermijdbare sterfgevallen in ziekenhuizen... dat is, zijn er nu 2000 per jaar, terugdringen naar 1000. Het zijn er nog steeds 1000 uh, te veel, maar het moet in een paar jaar gebeuren. En dit is daar een belangrijk onderdeel van. Ja, Je zou kunnen zeggen, ik geef die ziekenhuizen allemaal een half jaar de tijd... dan moeten alle artsen en verpleegkundigen gewoon op cursus zijn geweest. Punt uit. Ja, dat, dat, dat kan. Dat, dat moet natuurlijk ook wel even uh, passen in de planning. Maar uh, uh, zoals u het zegt, spreekt me dat zeer aan. Of dat realistisch is, is iets anders. Maar dat moet wel de houding zijn. Ja, nou ja, dan moet je het realistisch maken. Zo is het. En anders moet een ziekenhuis maar zeggen van... ja, wij kunnen niet instaan voor de kwaliteit van ons personeel... dat ze niet precies weten hoe hun apparaat werkt. En dan moeten we maar stoppen met deze behandeling in ons ziekenhuis. En dan is het beter als patiënten naar een ziekenhuis gaan... Uh, die de zaak wel op orde hebben. Juist, dus u pleit voor zware maatregelen als dit niet, als de sodomieter verbetert. Precies. We gaan u volgen. Hartelijk dank. Ja, graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. De vrouw van de verdreven Libische dictator Gaddafi zit in Algerije met twee zoons en zijn dochter. De Libische overgangsraad ziet het opvangen van de Gaddafi's als een daad van agressie. Kan de internationale gemeenschap Algerije eigenlijk wel aanpakken omdat ze de Gaddafi's onderdak bieden? Internationale betrekkingen-expert Dick Leurdijk heeft het antwoord. Eerlijk gezegd denk ik dat daar geen mogelijkheden voor zijn. Uh, landen zijn natuurlijk vrij om uh, gasten te ontvangen... Dat kunnen normale staatsburgers zijn van andere landen... maar dat kan natuurlijk ook betrekking hebben op uh, bijvoorbeeld voormalige dictators van landen... Die, um, uh, die van de politieke troon gestoten zijn uh, door als gevolg van een revolutie, uh, zoals nu in um, Libië. En ja, wat dat betreft is het ook, ook interessant om te kijken hoe bijvoorbeeld de regering van Algerije... nu deze maatregel rechtvaardigt. Ze wijzen daarop op het humanitaire argument en zeggen dus eigenlijk met zoveel woorden... dat zij uh, bereid zijn om de familie van Gaddafi te ontvangen... vanwege humanitaire overwegingen. Ja, en daar kun je als internationale gemeenschap... heel weinig tegen doen, lijkt me. Anders Dikdeur, Leurdijk heeft u ook een vraag bij het nieuws. Mailt u ons dan vooral naar GoedemorgenNederland... karo.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Gelders-Wouder. Terug naar Harm van Attenveld op gansie Alex Pruitenburg... 300 hectare jachtgrond. Hier midden in het Groene Hart. Een fantastische ochtend. En dan gaat de hond Chase zomaar over. de vaart in. Braaf, die gaat achter de ganzen aan. Ja, dus is één geschoten en die ligt achter het riet. En uh, ja, die moet erop gehaald worden. Wat voor ganzen zitten hier? Uh, grauwe ganzen. En Dan hebben we Canadese ganzen, uh, Nijlgans, Indische gans. Dat zijn exoten? Dat zijn exoten. En ja, er zijn er gelukkig nog maar uh, zeven van bij de kinderboerderij. En die laten we daar maar. Die mag je schieten? Zou je mogen schieten, maar het zijn ook beesten. Wat doet dan ermee met die beesten? Uh, tot voor kort kon ik ze uh, ja, wel kwijt. Aan links en rechts mensen die een stukje vlees wilden hebben. Het is biologisch vlees, het is dus goed, goed eten. Maar uh, ja, er zijn er zoveel. Het lijkt wel insecten. Ook Een, een, een polier wil ze niet eens meer hebben. 6,3 miljoen euro schade veroorzaakte de ganzen afgelopen jaar. Er wordt over gesoebat. Henk Bleker heeft gepleit voor jacht. Zelfs de vogelbescherming en natuurclub zijn het erover eens... dat er ganzen moeten worden afgeschoten. Maar wanneer en hoeveel, dat is onderwerp van discussie. Hier in Zuid-Holland afgelopen drie jaar 55.000 stuks afgeschoten. Daar heeft u uw bijdrage aan geleverd. En het aantal hier in de provincie is nu stabiel. Wat is nu het probleem dan? Nou, De aantallen die dan weinig moeten... Uh, schieten voor, voor de die vergunning die we gekregen hebben ja dan uh, is er afzet voor Nou, er is uh, geen afzet voor en dan moet ik ze ter destructie aanbieden en dan uh, kost me één telefoontje kost me met afvoeren een 47 euro per week en dat is een maatschappelijk probleem en waarom moet ik dat dragen u vindt dat een maatschappelijk probleem op u wordt afgerend maar u bent jager u doet dat voor uw hobby een hobby kost geld en dan gaat u zeuren dat dat geld kost ja maar de... De, de vergunningverlener, in zaken de provincie, die zegt... ik wil mijn zwemwaterkwaliteit wil ik verbeteren, eh, oppervlaktewater. Nou, denk ik... Eh... En, en die wordt verpest door de gans, door de uitwerpselen. Ja, door de uitweerpselen. Ja, als we hier om ons heen kopen, het, kijk het ziet er prachtig uit. De zon weer spiegelt hier en die vaart. En dan zie je daarachter, uitgestrekte weiland. En daar ligt een plas. En daartussen vliegen ze op en neer. Ja, de beesten die uh, slapen in de plas en die voeren zeer op het land. Hoeveel stuks? Nou, er zitten alweer 6.000 stuks hier. 6000. 6000, ja. Want we hebben elk jaar hebben we een telling met de wildbeerzeenheid. En, uh, en maken we fauna fauna. Nalenging van de aantallen wordt het fauna beheersplan gemaakt. En dan krijg je een kwotum uh, voor je gebied toegewezen. U heeft een vergunning om met 300 ganzen en 40 zwanen af te schieten. Heeft u dat aantal al bereikt? Het verleden jaar wel. Maar nu is het uh, start van het seizoen. En in, ja, voor het start van het seizoen had ik graag dat de, de overheid uh, weten te bewerken. Om te zeggen van nou... Uh, ik deel mee in de kosten van het, het bejagen en het ja, opruimen. Nee. Net, net als vroeger met de muskusratten. Als je dan een muskusrat schoot en die inleverde, dan kreeg je vijf, vijf euro? Vijf gulden. Vijf gulden. Ja. En nu zijn dat professionele eh, rattenvangers, ja. dus dat hoeft niet meer. Maar u pleit dus eigenlijk voor zo'n regime, maar dan voor de gans? Ja, is voor de gans. En de... Hoeveel euro per gans? Uh, ik denk dat aan 3,5 euro, 3,75 per gans, dat je dan net uitkomt. Want gezien de rendak, uit Ors, een melding kost al uh, 37,5 euro exclusief de btw. En dan nog uh, de, de, de aantallen in een vat die uh, worden aangeboden en opgehaald. Ja. En dan... Nog even, hoe groot is dan de schade hier in dit gebied van die gans? Behalve dan dat ze even wat eten en weer verder gaan? B bedoelt u, wat het... Er... Mijn, mijn, mijn voor problemen... u of uw collega's hier in het gebied? Nou, als ik heb uitgerekend, 19 weken schiet, 19 keer bel. Uh, ja, ik... dat is het afvoeren van de kadavers. Ja. Maar verder de problemen die de ganzen oplevert voor de boeren voor dit gebied? Uh, nou, vermindering van kwaliteit van, de, van, de, van het voer. Want er zit een tussen het gras. Dan kan de boer zijn koeien niet meer het land opsturen. Nee, die koeien die, die, die eten het gras niet meer. Ja. Dus die, die moet dat ook weer afvoeren. en die dan elke... U zegt, ik wil graag schieten. Ik schiet uh, voor, voor mijn hobby. Ik wil... Uh wel van die kadavers afkomen, dat moet gesubsidieerd worden. Zijn er nog andere oplossingen? Want we moeten bezuinigen, we zitten in een, een financiële crisis. Iets, ja. iets, iets, iets creatiefs. Ja, en voedselbank. Voedselbank? Maak, ja, maak uh, verzamelplaatsen in de provincie. En uh, zorg dat het, uh, die beesten geslacht worden. En dat de mensen een voorzienlijk stukje biologisch vlees uh, te eten krijgen. Ja, want het is lekker, want niemand eet ooit gans. Ja, waarom niet? Uh, je kan uh, gans goed eten. Weet je ook kipfilet, dan nemen we dan gansfilet. Nog een eindschot? Dat zou kunnen, want ik ben even wachten tot er een beetje aan komt. Chase, kom maar, kom. Mis. Dank u wel. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. Straks de puinopen zijn opgeruimd. Maar hoe gaat Londen verder naar de massale rellen en plunderingen? Maar eerst... Three. 2, 1, go! Deze dag. 2006. De Noorse politie heeft het beroemde schilderij De schreeuw van Edvard Munch teruggevonden. Het werk van Munch werd twee jaar geleden gestolen uit een museum in Oslo. De politie wil niet vertellen waar het doek is teruggevonden. Ja. deze dag in 2006 komt De Schreeuw weer thuis. Een wereldberoemde schilderij waarvan uh, de meerdere versies zijn overigens... conservator van de Kunsthal in Rotterdam, Charlotte van Lingen... over de werkelijkheid van de Noorse schilder Edvard Munch. Mocht hij zou altijd van, ja, de werkelijkheid is niet alleen maar dat wat je ziet... maar het is eigenlijk ook dat wat je denkt en dat wat je ervaart. En daar is hij eigenlijk altijd naar op zoek geweest... om dat op een goede manier in beeld te brengen. Er zijn drie geschilderde versies van De Schreeuw... Eens is, is er in het Nationaal Museum, één in het uh, moeg en één in de particuliere collectie. Uh, die schreeuw is twee keer gestolen. En het, het is dus uh, uh, zo dat de ene keer de ene schreeuw en de andere keer de andere schreeuw gestolen is. Het is een, een bijzonder... Ja, het is eigenlijk een beetje zoals onze, onze nachtwacht. Uh, dat, is, dat betekent de schreeuw voor Noorwegen. De schreeuw is een schreeuw. Daar, daar kan ik je bevestigd op antwoorden omdat Moeg er zelf over geschreven heeft. Op een avond liep ik met twee vrienden op een heuvelachtige weg vlakbij Christiania. De weg, de brug en de brugleuning werden explosief bloedrood en mijn vrienden werden geel-wit. De kleuren in de natuur braken de lijnen van de natuur, de lijnen en de kleuren vibreerden. Kwamen in beweging en deze trillingen vol van leven brachten niet alleen mijn ogen in trilling, ze brachten ook mijn oren in trilling. Zo hoorde ik een schreeuw en daarna schilderde ik de schreeuw. Kortom. De schreeuw. Hij heeft hem. En dan kun je dus wel afvragen: van ja, wie schreeuwt er eigenlijk? Dan zou je kunnen denken: oké, okay, die, die, diegene die schreeuwt is mocht zelf en die twee mannen daarachter zijn zijn vrienden. Maar je kan het ook interpreteren alsof het de natuur is die die, schildert, die, die schreeuw uh, ter horen brengt. Als je het schilderij voor je ziet, uh, um, dan maakt het schilderij eigenlijk geluid. Je, dus uh, je, je kijkt ernaar. En uh, als het ware hoor je schreeuwen als, als kijker. Er is niemand die de schilderij vergeet als je het een keer gezien hebt. Dus dat, dat gekke van het toch het, een appel doen op, op alle zintuigen. Uh, ik denk dat dat een, een, een belangrijk deel van, van de faam van de schreeuw is. Er is geen losgeld betaald en het schilderij was in een betere staat dan was verwacht. Afgelopen mei werden al drie mensen veroordeeld voor de diefstal. Het schilderij lag voor het grijpen als je het... Uh, als je naar die diefstallen kijkt, dan was het toch wel een eenvoudig een eenvoudige gebeuren. Het is fijn dat ze teruggevonden zijn. En het is heel jammer dat ze nu met zoveel uh, veiligheidsmaatregelen omringd moeten worden. moderne auto Australië zei Brooke Fraser en het nummer heet het Jack Kerouac. Het is 10 uh, minuten voor 10. in Londen. Hier in Hackney in Oost-Londen zijn tientallen jongeren slaagsgeraakt met de politie. Ook hier vernielingen. Ook hier gaan winkels en auto's in vlammen op. Tottenham smult nog na. De inwoners werden vanmorgen wakker in een soort oorlogsgebied. En ook krijgen we berichten dat de onrust is overgeslagen naar Birmingham... waar jongeren aan het plunderen zijn geslagen. Weet u nog, drie weken geleden stond Londen in brand. Beelden van vechtende en plunderende jongeren gingen de hele wereld over. Politici kwamen terug van vakantie... om een keiharde aanpak van de ruilschoppers aan te kondigen. Vraag is, hoe is het nu? Lia van Wekhoven, in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het nu? Nou, het is rustig. Uh, buiten, in, de, in veel winkelstaten in ieder geval, zit het glas weer uh, in de etalages. Uh, verder kan ik je melden dat ruim 2000 relschoppers gearresteerd zijn, waarvan bijna de helft al veroordeeld is. Uh, de gevangenissen zitten vol hier, de politie zal er ook. Rechtbanken draaien overuren. Die zijn ook in het weekend open om uh, de achterstand weg te werken. Ja, en is de rust bij de mensen in het hoofd weer teruggekeerd? Ik bedoel, als mensen met de, uh, de, de, de, de metro gaan in Londen en er stapt iemand met een capuchon in de in in in het treinstel zal ik maar zeggen uh -huh. Um, nee, kijk, wat dat betreft uh, uh, zie je dan toch wel enigszins uh, paniek nog voor die jongeren. Die zag je trouwens al voor de rellen. En als het geen paniek is, dan toch achterdocht. Um, de Engelsen zijn door de, door de bank genomen bang van uh, jonge mensen. Er wordt ook nauwelijks met ze gecommuniceerd. Ik bedoel, mijn jongste zoon studeert sinds twee weken in Amsterdam. En hij kan er niet over uit dat oudere mensen, iedereen boven de 29, uh, hem <lacht> gewoon aanspreken. <lacht> He? Ik bedoel, dat gebeurt in Engeland niet. Daar ga je jongeren uit de weg. Sterker, er zijn hier hele winkelcentra... waar als je een sweatshirt aan hebt met een capuchon, uh, je niet binnen mag. Uh, verboden voor hoodies staat er nog op de etalages. Nou, dat klimaat, die sfeer, die is natuurlijk sinds de rellen niet echt verbeterd. Ja, nou, beloofde de premier David Cameron een keiharde aanpak. Daders werden opgepakt, uh, snelrecht werd ingezet. Is dat de reden waarom de rust weer zo snel is teruggekeerd? Nou, ik weet het niet. Kijk, dat snelrecht, dat klopt wel. Er zijn um, uh, voor ja, mensen die overtredingen begaan hebben tijdens de rellen... die zijn veel zwaarder gestraft uh, dan ze voor diezelfde uh, overtredingen gestraft zouden zijn. was er niet gereld. Dus veel gevangenisstraffen, veel langere gevangenisstraffen zijn opgelegd. Bijvoorbeeld een man die één donut jatte, die kreeg voor die diefstal 16 maanden cel. Uh, twee jongeren die via Facebook um, opriepen tot rellen, die kregen ieder vier jaar... Helaas, voor die twee kwam niemand naar die rellen... die zij wilden organiseren, behalve de politie. Maar normalitair uh, waren die twee er met een waarschuwing... of hooguit een voorwaardelijke straf uh, van afgekomen. Ja. Dus er wordt veel en veel zwaarder gestraft. Ja, maar goed, da dat is de symptoombestrijding, zal ik maar zeggen. Uh, dan mm. doe je nog niks aan de werkelijke oorzaken... die de achterliggende reden zijn van die rellen. Nee, die zijn natuurlijk veel lastiger aanpakken. Uh, ik bedoel, de retoriek die was er wel naar. Zoals je zei, Cameron beloofde een keiharde aanpak. Maar de realiteit is natuurlijk toch wat anders. Zeker als het gaat om de langere termijn. En de lange termijn is... ja. De Britten zitten met een onderklasse van pakweg 120.000 gezinnen, En met grote groepen jongeren die geen opleiding hebben, geen studie hebben en geen baan, en die ook aan hun lot worden overgelaten. He, vergeet niet: uh, in dit land worden iedere dag 900 kinderen van school gestuurd, iedere dag. 900 kinderen. Uh, er wordt veel gepraat over wat je met, met, met die jongeren, uh, met die groep met name allemaal moet doen die geen binding heeft met de rest van het land, maar uh, het blijft mondjesmaat. En als er plannen zijn voor aanpak, en die zijn er, dan is die die aanpak vrij ideologisch en conservatief. Ik bedoel, wat premier Cameron betreft... Hè, zijn zaken als een dak boven je hoofd, sociale zekerheid... geen rechten, maar het zijn privileges. En wat dat betreft zit het, zit het Britse denken... toch in ieder geval dat van de, van de overheid... dichter tegen de Verenigde Staten aan dan uh, tegen ons denken. Ja, Goed, hij heeft uh, Cameron dus een burgerplicht in, uh, gevoerd... Hè, voor 16-jarigen, ja, dat... drie weken vrijwillig aan de slag. Dat wil hij inderdaad gaan doen. Wat hij gaat doen is, en dat heeft hij al, een deel daarvan heeft hij ingevoerd, een burgerdienstplicht voor 16-jarigen deze zomer. In ieder geval de eerste groep ging deze zomer van start. Uh, drie weken klim in de bergen en vrijwilligersprojecten thuis doen. De bedoeling is dat iedere 16-jarige dat op den duur gaat doen en dan het hele jaar door betrokken blijft bij die uh, gemeenschapsprojecten. Maar het, de kritiek is dat de jongeren die daar het meest enthousiast over zijn... dat zijn nou precies degenen die het niet nodig hebben. Nee. Ja, terwijl de jongeren die je wel wilt betrekken... Um, niks kunnen bedenken dat zo niet cool is als een vrijwilligersproject. Ja, en dus is de vraag hoe bereik je die railschoppers dan wel? Ja, euh, niet zeggen critici door buurthuizen in arme wijken te sluiten. Maar dat is wel de prijs die betaald wordt voor het invoeren van die burgerdienstplicht. Ja, maar goed, tegelijkertijd moet die Britse regering natuurlijk ook ongelooflijk veel bezuinigen. Er wordt heel veel bezuinigd. Um, er wordt inderdaad ontzettend veel bezuinigd. En dat is een van de redenen waarom buurthuizen bijvoorbeeld sluiten. En nogmaals, Cameron zegt ter verdediging... kijk, ik heb dat alternatief, een burgerdienst voor 16-jarigen... maar het politieke debat hier is dat dat uh, niet komt en dat het niet specifiek genoeg is om juist die groepen te bereiken... die het het hardst nodig hebben. Maar goed, over de oorzaak van de rellen, over wat er moet gebeuren... daar gaat een onderzoek naar komen. Het uh, kan wel even daar... duren, waarschijnlijk. Precies zoals altijd, hè? die onderzoeken die uh, betekenen heel vaak uh, uitstel van een meer rigoureuze aanpak. Ja. Maar ik denk dat het vrij duidelijk is dat de overheid niet precies wil wat ze, weet wat ze wil doen. En dat zijn ook vragen nogmaals naar hoeverre je die groepen die voor een groot deel verantwoordelijk waren voor de rellen. Want vergeet verhalen over miljonairskinderen en gymnasiummeisjes en... De fotomodellen die ruilden, het waren echt voor het allergrootste deel jonge, arme, werkloze mensen. Ja. En veel mensen in de regering die geloven niet dat je daar ontzettend veel geld aan moet uitgeven. Het klinkt een beetje als uh, dat Groot-Brittannië teruggaat naar de 19e eeuwse uh, klassemaatschappij van destijds. Nou, volgens sommigen uh, is ze daar nooit ver van weg geweest. En als je kijkt naar de statistieken bijvoorbeeld... Uh, dan is duidelijk dat in ieder geval de inkomensverschillen groter zijn nu... dan onder bijvoorbeeld Margaret Thatcher. Dat is niet de schuld van David Cameron. Dat proces begon al toen uh, Tony Blair nog uh, regeerde. Maar het is inderdaad duidelijk dat uh, wat dat betreft de verschillen heel groot zijn. Vroeger had je een uh, Britse maatschappij die afgebeeld werd als een piramide... met een hele kleine rij aristocratische top, um, uh, een grote middenlaag... en een nog grotere arbeidersklasse. Nu is het meer eivormig. En de onderklasse met name is wat de Britten het meeste zorgen baat. Maar nogmaals, het aanpakken daarvan is ontzettend duur. Gaat heel veel geld kosten, heel veel tijd en energie. En zoals ja. je al zei, de Britse regering heeft daar het geld niet voor... en bezuinigt overal op, en dus ook daarop. Ja, maar goed, de schade die is uh, aangericht is ook enorm. 100 miljoen pond. Belastingbetaler moet er waarschijnlijk weer voor opdraaien, hè? tot slot kort. Nou, niet helemaal. De regering heeft gezegd... kijk, als je niet verzekerd bent, dan zullen wij zorgen dat wij je tegemoetkomen. Die schade, die wordt vergoed. Hoe dan ook. De heer Van Bokker, Bekhoven vanuit Londen. Ik dank je zeer. Straks, dames en heren, Amerikaanse bemoeienis... dwarsboomt Nederlandse handel met Iran en de rol van vaders in de opvoeding van hun kinderen is groter dan gedacht. En ze doen het ook beter. Alleen anders. Moeders opgelet dus, kortom. Voor het vervolg van Goedemorgen Nederland na de reclame... en het nieuws van 10 uur met Dorad Megens. Tot zometeen. Blijf bij ons.